Dit is Jurgen met het NOH. De antiterreuroperatie in de voorstad Saint-Denis van Parijs is voorbij. Bij de actie zijn vanochtend twee doden gevallen. Een van de doden is een vrouw die zichzelf heeft opgeblazen. Een andere verdachte is doodgeschoten door een scherpschutter. De actie was gericht tegen het vermoedelijke brein achter de aanslagen van vrijdag, de Belg Abdelhamid Abaoud. Het is nog onbekend of hij erbij was. In totaal zijn er zeven mensen aangehouden. President Hollande heeft na afloop van de operatie in Sennemi bekendgemaakt dat alle 129 doden van de aanslagen in Parijs zijn geïdentificeerd. De regering van de Duitse deelstaat neder noemde het afgelasten van de oefen in het land van gisteravond terecht. Volgens de deelstaat premier werd de informatie over de terreurdreiging steeds concreter en was afgelasting de enige optie. Welke informatie de Duitsers hadden zei hij niet, maar hij benadrukte wel dat het meer was dan een dreigtelefoontje.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 De storm van de afgelopen nacht heeft naar schatting 5 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Het gaat om schade aan huizen en inboedels. Het Verbond van Verzekeraars denkt dat het bedrag nog verder oploopt... omdat er nog veel claims moeten binnenkomen. De 5 miljoen is niet uitzonderlijk, zegt het Verbond. Jaarlijks is er zo'n 50 miljoen euro stormschade aan huizen en inboedels... verdeeld over 3 tot 5 stormen. Het weer, soms nog wat regen. De wind neemt af en het is 13 graden. Tegen de avond meer regen en de wind neemt dan weer toe tot stormachtig. Ook morgen en vrijdag is het onstuimig en nat. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A27 Utrecht-Almere tussen knopend Eemnes en Huizen 4 kilometer. Dat zijn opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersziening.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 Met zijn trapgevelhuizen versleten en smal Zelf let bij een hemel zo zacht als fluweel Uit een pakhuis komt even een geur van kaneel En het donkere water verstilt in de gracht Weerspiegelt de rust van de komende nacht Maar achter een rem in een deur op een stoep Daar lokt het genot met een blik en een roep Pst, pst, daar komt een man voorbij Psst pst, is dat de man voor mij ik moet vanavond nog een joetje vangen Tegeletjes, entree op alle rangen Meneer, meneertje heb je zin? Pst, pst. hij komt er even in Maar de man gaat voorbij En ze kijkt weer opzij Want er komt er weer een Nog wat bloter het been Nog wat breder de lach En wat schoeler het gedrag Want in het leven is er Nooit een vrije dag In de gebeurt. Rond het oude Kerksplein zijn de ramen verlicht met een zachtrode schijn en daar zitten de meisjes van het vrije bestaan met hun kleurige jurken al haast niet meer aan met een stukje verstelwerk of boek bij de hand verdoen ze hun tijd tot de volgende klant de hond voor de deur kijkt de straat op en neer en ginds op de brug zingt het hele slieger weer pst, pst. daar komt de man voor mij Pst, is dat een man voor mij? He, die schijt erover over na te denken Wat wil je nou? Ik zal nog maar eens wenken pst, pst. Ben je verlegen schat? Pst, pst. Je bent toch niet van dat? Maar dan komt hij eraan En ze is al gaan staan En ze sluit het gordijn Om niet strafbaar te zijn Maar onzichtbaar dat mag En ze gaat aan de slag Want in het leven is er nooit een vrije dag Onfatsoenlijk, maar stemmig, ja bijna sereen. was het dartel van de hoofdstad voorheen. toen de sociologie en de publiciteit zich nog niet aan dit onderwerp hadden gewijd. Maar de pers werd bedrijvig, een film kwam tot stand. VVV haakte in, het bezoek steeg frappant. en busgewijs komen ze ieder jaar weer. de dagtoftelingen en het vreemdenverkeer. Komt de man voorbij? Psst, is dat een man voor mij? Ik vraag me negen af: is het klant easy Of is het iemand van de televisie? Psst, u kom doe maar find bij me! Psst, hey mister, come you here? En ze gist en ze visst naar de guided toerist. En ze denkt: is het een klant of een week predikant? Is voorzien een beklag of een weekbladverslag? Want in het leven is er nooit een vrije dag. En dan uh, That's Part. En dat was, uh, dat was van de Common Linnets. Ja, van hun uh, tweede album alweer. Lekker hoor. En uh, daarvoor natuurlijk... Uh, uh, Dr. Anders P. In het kader van ons Nederlands cabaret. Zoiets, zo mag ik het wel noemen. En uh, dat heette Quartier... Quartier Putain heette dat. Ja, dat was leuk. Leuk liedje over de wallen in uh, Amsterdam... En hoe het daar allemaal uh, zo'n beetje toe gaat. Goed, ik heb nog één plaatje voor u. En uh, als we dat gedraaid hebben, dan gaan we eten. Gaan we eten? Ja, echt wel. Maar we gaan eerst nog even naar Bed Middler. He's with the draft. He's in the army now. A blown reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. He didn't blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand because the next year the cap went out and drafted the band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. A root, a two, toot, a two, a two, a two. He blows eight to the bar in boogie rhythm. He can't blow a note less bass and guitars. Johnson, he plays Reveille. He's the boogie-boogie bugle boy of Company B. He was some boogie-boogie bugle boy of Company B. When he plays boogie-boogie bugle, he was busy as a busy bee. When he played, he made the company jump eight A to the bar. He's the boogie-boogie bugle boy of Company B. He had do, do, a toot-a-yada, toot-a-yada, doot he blows to the bar. Be boy, come Denken. Ah, ja, dat denk ik wel. Bette Midler, helemaal in de rentje deed ze dat. Het uh, is natuurlijk een oudje van die Andrew Sisters. Maar zij deed het helemaal in de ruppie hoor. Geweldig. <laughs> de, nou... de Boogie Woogie Bugle Boy van Company D. Uh, e, zoiets, ja. B. B. Oh, B. <laughs> company B. Company B. Ja. Ja. De, bugle, en dit de Boogie uh... Woogie Bugle Boy van Company B. Het is een oudje van de ja. Andrew Sisters. Ja. Klopt, maar ze deed niet helemaal alleen. Jawel. Nee. Deed alles alleen. Deze opname deed ze helemaal in de rentje. Oh. Ja. Nou, ik heb de uh, divine van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen bah. via onze Facebookpagina www.facebook.com. Zandvoort Lunch. Gaat het er zitten klaar? Ja. Uh. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou. Oké, okay, um, wat gaan we eten? Bretons gehakt brood. Zo. Ja. Zeker van je oma geleerd. Mm, half om half. <laughs> uh, en dat moet je er ook voor gebruiken. Uh, de ingrediënt die u hiervoor nodig heeft is 500 gram half om half gehakt. 40 gram mix voor Bretons gehakt. 150 gram tuinkruiden soepgroenten. 1 ei, 1 ui gesnipperd. 2 eetlepels zonnebloemenolie. 600 gram bakaardappeltjes, 2 theelepels Provenzaalse kruidenmix, 300 gram tuinbonen uit de diepvries en ondooid. En de bereiding gaat als volgt. Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe het gehakt in een kom en meng de mix voor Bretons gehakt, soepgroenten en het ei. Uh, met het gehakt uiteraard. <lacht> uh, vet de ovenschaal in en kneed het gehaktmengsel tot een brood en leg het in de ovenschaal. Bak het gehaktbrood ongeveer 30 minuten in het midden van de oven. Ondertussen kunt u de ui snipperen en uh, verhit na 15 minuten overtijd de olie in een ruime koekenpan. En bak de aardappeltjes in 5 minuten op hoog vuur bruin. Voeg de ui en de Provençaalse kruidenmix toe en roerbak dit nog 3 minuten op middelhoog vuur. Voeg dan de tuinbewoner toe en bak dit nog even 3 minuten mee. Op smaak brengen met peper en eventueel zout en uh, dit. Uh, Groentemengsel serveren met het gehakbrood. En heb ik daarbij nog een tip. In plaats van tuinbonen kunt u ook diepvries ekjes gebruiken. Roerbak, eventueel een in blokjes gesneden paprika mee. Dan uh, krijg je een net iets andere smaak eruit. Ik wou, zou zeggen, eet smakelijk. Ja, en het uh, gerecht. Dat, uh, het recept dat kunt u terugvinden op onze Facebookpagina www.facebook.com/schuinestreepzandvoortluncht. Ik zet het er zo op. Ja. ja. Nou, dan we zeiden toch ook na de uitzending. Ja. Ja. Wat waren nou zeggen over Ben Miller eigenlijk? Nou, uh, ik ken dat liedje uit uh, de film uh, Divine Myth M. Ja. Waar ze dat dus live brengt. Uh, samen met twee achtergrondzangers. Ja, reizen. dat klopt. Maar dat is niet op deze opname. Deze opname heeft ze echt helemaal in er eentje gedaan. Nou. Ja. En, uh, de live Bewijs is... maar weer wat voor bereik uh, ze ja. heeft. Ja. Ja. ja, dat heeft ze ook. Maar deze, deze opname was, was echt helemaal in de ruppie. En live heeft ze, kan dat ook niet, want ze heeft geen drie stemmen. Nee, ja, dat is een dat beetje, is beetje lastig. Nee. lastig hè? Dat is een beetje moeilijk, natuurlijk. Dus dat gaat niet. Dus dat klopt wel allemaal. Maar live uh, deed ze het inderdaad met drie zangeressen. Dat heb ik ook wel gezien, opname. Maar dat was niet deze single-opname. Hier was het. Echt in de roepie. Met een orkest, natuurlijk. Nou, dat vind ik het knap. De Boogie Boogie boy van Company B. Woe! Zo, so dat in één keer foutloos. Ja, goed hè? Yeah. Nou, ik had even geoefend tijdens het recept. Boogie Boogie Boogie Boogie Boogie Boogie Boogie Boogie Boogie boy, Company me. Nou. nou dat, moet niet pro dat moet je niet proberen na een paar neuten. Nee, nee. Nee. Nee. Na een paar neuten zou ik het zeker niet doen. Hé, hey, uh, we gaan nog een het plaatje draaien. Ja. We gaan zo meteen over een minuut of tien. Uh, nummer tien krijgt u weer. Een minuut of tien krijgt u weer het nieuws. Het regio nieuws. Ja. Hoe is dat. Goed. Nou. Dat was. Een uh, Actors Live. Goed. Van... Uh, Dave Groosin. En dit is Barry Maguire. Serieus nummer, maar nog steeds actief. Eh, uh, actueel bedoel ik ze. The eastern world it is exploding Violence flaring Bullets loading You're old enough to kill But not for voting You don't believe in war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 Yeah, my blood's so mad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 You yeah. think of all the hate there is in Red China, then take a look around Just Selma, Alabama. You may leave here for four days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums. The pride and disgrace, you can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Ja, het onderwerp is wel uh, ietsje anders. Maar uh, het gaat hier natuurlijk allemaal over Vietnam. Maar Evil Destruction, uh, de titel op zich, dat uh, telt nog steeds. Wat dat betreft is het allemaal nog steeds actueel. Barry McGuire, uh, die jongen werd in de tijd uh, bekend... door uh, een rol in de... In de uh, musical Hair die hij in Amerika had in de tijd. En uh, daarvoor mocht hij een solo singeltje maken. En aangezien de musical Hair natuurlijk ook grotendeels over... dat uh, protest gaat tegen de oorlog in Vietnam... Uh, omdat een van de jongens daartoe naar wordt uitgezonden... en ook dat niet overleeft... Uh, is dit wel een, uh, een toepasselijk onderwerp. Barry Maguire dus. Uh, het liedje dat heette The Eve of Destruction. Yes. Good. This is Backman Sterner, Overdrive BTO. You ain't, not, you ain't seen nothing yet. We ain't nothing yet. Van BTO, oftewel Backman's Turner Overdrive. Ja, stot stottert een beetje. Nou ja. <laughs> Die stottert als hij zingt. <laughs> Anderen doen dat net andersom. Die stotteren als ze praten en ze zingen niet. En hij praat misschien wel normaal, maar stottert als hij zingt. Ja, dat ja. kan natuurlijk ook. Uh, we gaan nog even naar Boston. Lekker hoor. Even naar Boston. Heerlijk. More than a feeling! Ik een plaat hoor. Uit de 70s. <coughs> Boston en more than a feeling. Jawel, meer dan één gevoel. Nou, oké. Okay. Uh, eens even kijken. Ja, nou kijk. Nou zijn we keurig op tijd. Nou. <laughs> Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen.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 is aangeklaagd voor laster en smaad. Vrucht heeft ons onhuisbejegend... en we zijn voor aanzo en terrorist uitgemaakt. Al dus een bo boze Nico Sweers... die al enige tijd in de klins ligt met de, deze actiepartij. De fractievoorzitter van de actiepartij... moet zich nu bij, de, bij het politiebureau verantwoorden... voor laster en smaad aan het adres van Nico Sweers. De buurman van actiepartij, raadslid uh, uh, Jan Baaiens die overigens uh, Sveers en zijn vrouw al eerder mishandeld zou hebben. Aan de Wilhelminenstraat in Haarlem gaat eindelijk... het nieuwe opvangcentrum open voor thuis- en daklozen. Zorginstelling hvo Cherino biedt een 24-uursvoorziening... met slaapplaatsen, maaltijden en sanitaire voorzieningen... maar zal daarnaast ook dagactiviteiten en trajectbegeleiding aan cliënten aanbieden. Daarmee komt er een einde aan het bestaan van de opvang... aan de Bak Bakernessesgracht en de Kinderhuisvest. Op 16 november de is het pand officieel geopend en in gebruik genomen. Het Kermengasthuis, voorheen bekend als het Elisabeth Gasthuis... is als beste getest door het AD... Het AD heeft recentelijk bekendgemaakt dat het Kennemer Gasthuis, locatie Zuid, de lijst van 100 beste ziekenhuizen in Nederland aanvoert. De sprong die het ziekenhuis maakt is opmerkelijk. Want een paar jaar terug bungelde het ziekenhuis nog ergens onderaan. Ja, zo leer je nog wat hè, als ziekenhuis zijn. Dat was het uh, nieuws.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 Tot stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. En de temperatuur daalt dan naar een graad of 11. Morgen we beginnen we de dag droog. Maar wel bewolkt. En in de loop van de ochtend en zeker in de middag en avond valt er weer geruime tijd regen. De harde west tot zuidwestenwind neemt in kracht af. En de temperatuur loopt morgen op naar waarde rond de 13 graden. Dat was het.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 op nog heel? Ja hoor. Zo. Zo. Goedemorgen zeg. <laughs> Daarvan slag dat is wel een beetje, vind een beetje een ja. Uh, uh, uh, yeah. uh, hoezo? <laughs> <laughs> ja, nou ja, uh, goed. Uh, dit, dit, dit blijft toch echt wel mijn uh, favoriete band. En uh, ik denk dat dit toch wel mijn favoriete nummer ook is van hun. Dit was uh, The Battle Hymn of the, of the hymn of the Immortal Warriors. Ja. Pitterend. Ja. ja. En, wie, en wie waren dat dan? Want dat weten we. luisteraars. Men oh, Ja, dat weet ik wel. Ja. Men die luisteren, Maar de luisteraars weten het niet. Nee, die weten dat natuurlijk niet. Nou, Men ja. dames en heren, voor de mensen die dat niet weten... dat is ongeveer op dit moment de hardste band ter wereld. Ja. Die produceren 120 tot 130 dB. Als okay. je naar een concert gaat. Ik uh. heb dat twee jaar geleden mogen ervaren. <laughs> en bij sommige nummers ben ik dan ook maar de foyer ingevlucht... Uh. En dan kon ik het nog horen. En dan, dan was het net op een aanvaardbaar niveau. <laughs> uh, daarvoor uh, waren dat trouwens de Hoe, hè, want die hebben in de 70 jaren een keer een, een concert gegeven. En dat was, het was ook to toen der tijd het hardste concert. Maar dat uh, wordt door Manuar wel aardig overtroffen. Maar ja, dat kan ook niet anders. Ze hebben natuurlijk ook veel betere geluidsapparatuur dan in de jaren 70. Dat, uh, dat neem ik wel aan. Maar hè? die komen echt tot aan 120, 130 met dB, dames en heren. Nou, geloof mij. Uh, dat doet soms pijn aan je oren. Als je, dat, als je daarbij staat. Ik ben er nou, niet aan je oren. Nee. Dat valt wel mee. Maar. Nou, dat ook hoor. <laughs> en bovendien dan, dan staan de bassen zo hard... Dat je, dat je denkt van nou jongens... mijn, mijn darmen zijn nu gewoon uh, drie centimeter verplaatst of zo. <laughs> moet, je dat, moet je dat horen lachen. Dat vindt ze prachtig hoor. <laughs> ja, ik had er geen last van? The Battle... Uh, the Hymn of the Immortal Warriors. Ja... Yeah. En als je de clip erbij ziet, dan denk je... nou, Paul McCartney had veel vuur, vuurwerk bij Lievele Duip... maar hier konden ze er ook wat van. Nou, ja, he, ze doen het nog mooi. Mooi precies uh, getimed ook, hè? Ja, prachtig. Mooi. Heel mooi. Als je ervan houdt, is ja. het heel mooi. Heerlijk. We doen het even wat rustiger aan. Even bijkomen. Oh, dit is ook mooi. Ja, prachtig. Ja hoor. you, I know. You're the one I dream of Look into My eyes Take me to the clouds above Oh, I lose Control Can't seem to get enough When Tell me, is it really long? I kiss me falling in. Know. Het gaat zo snel voorbij. Oh ja? Dat je niet meer weet. Dat je niet meer weet. Wat nou weer? Nou, ik zit. En dat was Sam Smith net. Gelukkig viel mij ten deel. Het is gewoon zo gegaan. Dit is Guus. Niet dat ik naar op zoek was. Soms kan het zo gaan. Het gaat zo snel voorbij.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 Dat je niet meer weet, dat je niet meer weet, wat is dat? De zon komt op voor ons, onze liefde is zo groot, het ligt in je ogen.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 Jou, raak ik de weg kwijt, alles gaat voorbij, zeg jij, zeg jij. Het jongste Gip broertje. En de eerste die doodging, dat ook nog. Nou, is het is dus nummer maar één over he, van, de, van de vier. En uh, dat is uh, Barry natuurlijk. Uh, Robin, Maurice en Andy, die zijn al aan het hemelen. En uh, Barry zit hier als enige nog op deze aardploot. Ja, nou gaat dat. Everlasting Love heet het liedje. Het volgende nummer werd niet hier maar dat is totaal iets anders. Nou, ik heb er nog eentje voor u. En dat is een, een lekkere lange. Dat gaat over een tijd die alweer een tijdje achter ons ligt. Want we zitten midden in de herfst. En dat is goed te merken ook, hè. Lekkere stormen en zo. Alle blaadjes zijn zo langzamerhand wel van de bomen. Zo niet, dan gebeurt het vannacht wel, want er komt nog een beste storm aan. dus ja, Ik heb het over Summertime natuurlijk. Dit is Billy uh, Stewart. A summertime. And the living is easy. Fish are jumping, don't you know my darling. I, I said it right now and the cotton is high. Like a like a like a yo' little bit a rich, rich girl. And your mommy's good looking. Yeah, that's so, a hush. Baby, don't no, no, you cry. One of these, a one of these, one of these, a one, these, one, these, one these, God, You're gonna rise, one of these, a one of these, a one little these, a one Take to the sky come There's nothing gonna Een long version. denk je, nou, duurt hij wel even. Doet duurt hij maar 2 minuten 40. Ja, kan ook niet anders, natuurlijk. Singletje uit de 60e jaren kan nooit een uh, lange, long version zijn, natuurlijk. Hè. Nee, dat kan gewoon niet. Nee. Nou, maximaal drie minuten, dan had je het wel eens een beetje gehad om die singeltjes te doen. En anders dan werd het part 1 en part 2. <laughs> Zoals de singles van James Brown, bijvoorbeeld. Maar goed, het zit er alweer op. Wat uh, CFM Sandford Lynch betreft. Voor ons nog niet hoor, we moeten nog twee uur, we gaan nog twee uur door met de vinyljaren. De ene laatste vandaag. Ja, volgende week hebben we de laatste. Uh, althans, uh, op de reguliere manier, want u weet, we gaan, uh, we gaan natuurlijk ons opmaken voor de eindejaars top 40. Over de classic albums die we de afgelopen jaar hebben uitgezonden. Die lijst staat al online, u kunt nog niet stemmen. Dat kan pas vanaf 25 november om het leuk te houden, maar... De lijst staat al online op elkaar.webklik.nl. Daar kunt u de keuzelijst al zien. Ga je vast een beetje kiezen. Een beetje, een beetje voorbereiden en zo. Dus die lijst die staat er al. En uh, dan kan je vast kijken wat de bedoeling is. 25 uh, november komt ook het stemformuliertje online. Maar uh, dat houden we nog even zo. 16 december is de uitzending tussen 12 en 5. Dus het wordt weer... Uh, Gaat u weer allemaal prachtige vinylalbums horen. En bij hoge uitzondering neem ik ook alles op vinyl mee. Dus ik heb een vrachtwagen afgehuurd en zo. Nou, we gaan eventjes broodje eten. En ik zie u zo aan de andere kant. Tot zo, dag! Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.